Goedenavond en welkom bij Goolse Kringen van maandag 27 oktober. Goolse Kringen staat onder redactie van Els van Kemenade, Lucie Roodbol, Gerard de Groot, Leonard Joosten, Ben Lonen en Bernhard Robben. <clears throat> en de kikker schiet mij nu al in de keel, terwijl de redactie nu in handen is van Lucie Roodbol en Gerard de Groot. En twee gasten, zoals gebruikelijk met twee onderwerpen, Therese de Vries. ...over een project waar ze al langer mee bezig is in Tanzania en waar ze heel druk mee is. En wethouder Mario Immink die heel druk is met de transitie van de zorg in Goorle En dus hebben wij vanavond een hele drukke uitzending. Maar eerst controleren wij of het in Goorle ook druk is geweest in het nieuws. Heeft er iemand iets voor het nieuws? Onze gasten mogen altijd beginnen. Kan ik zo beginnen? Ja... Nou, het is natuurlijk wel opvallend dat wij vorige week uh, vanuit het Goorlandse zowel uh, dat wij de, de uh, regionale pers als de uh, landelijke pers hebben gehaald met de bouwhallen. Dus dat kan niemand zijn ontgaan. Dus ik denk dat dat het nieuws is ja, van ik. de afgelopen week. Ik denk dat ik niet de enige ben uh, daarin. Ja, leg eens uit. Ja. Ja. Leg eens uit, waarom? Want ik geloof dat elke wethouder erover gaat. Of kan ik dat nog een keer begrepen? Nee, daar gaat niet elke wethouder over. Daar uh, gaat uh, in eerste instantie wethouder Guus van de Put over. Alleen hij was vorige week op vakantie. En om die reden heeft uh, wethouder Van de Heide de honneurs waargenomen. En had hij uh, de eer om op tv te mogen verschijnen namens het college. En uh, met name ook namens uh, wethouder Van de Put. Maar wat is er nou gebeurd? Hè? Als je terugkijkt in de tijd, in 2010, als ik het goed heb... heeft de gemeente uh, van... Uh uh, ...leiakkers in de tijd, hè, nu mm -hmm. lijstromen. Leistrom. Uh, ...de bouwhal uh, in gebruik mogen nemen... ...voor uh, culturele en maatschappelijke activiteiten. En uh, de verwachting was in de tijd... ...dat we er heel lang gebruik van konden maken. En om die reden mocht uh, de stichting Carnaval, uh, de, de, de Carnavalsvereniging... ...en de stichting Jeugdvakantiewerk... ...mochten gebruik maken van twee onderdelen van de hal. Dus twee vijfde van de hal was uh, gevuld... In 2013 uh, bleek, uh, naar aanleiding van een nieuw bouwbesluit, dat er uh, toch wel een groot risico was op brandonveiligheid. Uh, dus toen heeft uh, lijststromen aangegeven van ja, het is best brandonveilig. On, dus dat betekent dat wij graag willen, gemeente, dat jullie na de carnaval van 2014 de hal helemaal uh, leeg opleveren. En... Um, Vervolgens heeft, uh, nee, ver, heeft uh, Lijstroom in 2014 uh, in het voorjaar een onderzoek laten uitvoeren door Centraal Beheer. En die is met een risicoanalyse in het kader van brandveiligheid naar buiten gekomen. Waaruit bleek dat er een redelijk groot risico was vanwege de mate van gebruik van de hal. Uh, dat zij het uh, onverstandig achten om op deze manier nog verder door te gaan. Dus lijstroom heeft ons toen aangegeven dat wij de hal per 1 oktober 2014 leeg moesten opleveren. En vervolgens zijn we in gesprek gegaan met zowel lijststromen, met de carnavalsvereniging en met jeugdvakantiewerk. Met de doelstelling om dit verhaal te vertellen, maar vervolgens ook nadrukkelijk... ...te onderzoeken en te kijken welke mogelijkheden uh, wij samen hebben... ...om te kunnen onderzoeken met alle uh, partijen... ...wat voor mogelijkheden in de toekomst er wel zijn. En Lijststromen heeft aangegeven... ...dat wanneer uh, de gemeente uh, tot in ieder geval één uh, ...tot na de carnaval van 2015... ...de extra premiekosten hè, van een extra verzekering uh, zouden betalen... ...dan zou iedereen nog tot na de carnaval kunnen blijven zitten. En dit onderzoek loopt nog. En intussen moeten we natuurlijk ook kijken naar andere oplossingen... voor zowel de korte als de lange termijn. Maar nou, wat bedoel je met dit onderzoek loopt nog? Het of onderzoek... de gemeente bereid is die extra premie te betalen? Nou, dat... Of wat er moet gebeuren ja, na de carnaval van 2015? Er zijn twee dingen. De gemeente heeft... Uh, heeft uh, uh, die is het navragen bij Centraal Beheer... wat de extra premiekosten zijn. Nou, dat weten wij als het goed is deze week. Dan moeten wij ons beraden en... Uh, Vervolgens een besluit nemen wat daarin de mogelijkheden zijn. Want wanneer de kost, ik noem maar een raar bedrag, boven de 2, 3 ton voor een half jaar oplopen, dan moeten we kijken naar andere oplossingen. En daarnaast, ja, Lijststromen heeft op dit moment aangegeven dat in ieder geval, als wij dit wel kunnen doen, uh, na uh, de carnaval van 2015, voor ons naar een andere oplossing moet worden gezocht en daarin... Uh, dat is het tweede stukje wat ze moeten gaan bekijken. Voor het langere termijn dan weer voor een jaar of voor, voor twee jaar. En daar zijn we nu mee bezig. En gaan we over in gesprek met diverse partijen. Als niet is, uh, mag ik dan vragen over welke hal of het gaat? Jan van Bezouw complex. De hal? Nee, de fabriek van de ja, Ja, sorry, ja, ja, wij noemen dat een uh, complex. Ja, precies. Dus tegen de lei aan. Maar als het, een simpele vraag, maar als het, je zegt nou de premiekosten kunnen zo hoog zijn dat het bijna niet te doen is, is het dan niet interessant om te kijken van, om dat toch die voorzieningen te maken dat het veiligheid in ieder geval groter is of ben je dan nog duurder uit? Maar dat weet je Nee, niet. dat weet ik nu nog dat niet. niet. Nee, nee, nee precies, nee, dat moeten we eerst, worden, ja, moeten we ja, eerst ja. afwachten. En intussen zijn we ook in gesprek met uh, Lijstroom om te kijken, nou, uh, waarin zit dan die brandonveiligheid? Ja. Of die brandonveiligheid kan zijn dat het te maken heeft met bijvoorbeeld laswerk En misschien kun je daar wel andere oplossingen ja, voor ja. Uh, verzinnen. Ja, want het verraste mij toen ik het ook las. Ik denk, waarom is het ineens plotseling brandonveilig, terwijl ze al jarenlang in die bouwhallen gewerkt hebben? Nou, uh, in 2010 waren dit de twee, twee enige organisaties die oh, in die oké. hal zaten. Er zijn natuurlijk nu andere gebruikers bijgekomen. Ja, ja. En uh, het is dus een, een, een onveilige situatie geworden, of een mogelijk onveilige situatie, dat moet ik zeggen. Hè, want het is pas een onveilig moment dat er echt iets gebeurt. Maar dat kan ook te koste gaan van de andere partijen ja. die in de hal zitten. Ja. De timing komt natuurlijk wat ongelukkig ja. over. Op zich, zich is het ja, natuurlijk ja, wel goed dat er naar de veiligheid gedruk. gekeken wordt. Ja. Natuurlijk, ik bedoel, het zal te gek zijn om zoveel mensen te laten werken... als er een onveilige situatie ontstaat. Maar het komt inderdaad wel heel slecht uit. Want ze, ze gaan, geloof ik, ondertussen alweer beginnen met bouwen van de wagens. Hè? Ja, nou, als je naar de tv-uitzending hebt gekeken... Ja. dan had je al kunnen zien dat ze al begonnen waren met het ja. okay. bouwen van de wagens. Ja, ja. Het komt heel erg ongunstig uit. Dus we hopen op een oplossing... En daar zullen we ook alles aan doen om dat mogelijk te maken... binnen ja. de mogelijkheden die we hebben natuurlijk... om te kijken of ja. dat, dat, uh, dat we in ieder geval stap 1 kunnen uitstellen... tot na uh, ja. de carnaval van 2015. Ik ja, zou toch niet meemaken kunnen. dat we een jaar hebben zonder carnavalsoptocht... <laughs> ja, als het één jaar is, dan is het natuurlijk permanent, want ik zie ook nog niet zo oude ja. al en alternatief die Nee, want die hallen, nodig. die waren wel... Ja, je wel hebt de uh, hoogte nodig. Ja, ja, ja die ja. waren eigenlijk ideaal. Ja, klopt. Ja. Dus ja, goed, dat is gewoon... We zijn goed uh, rondom, rondom ons heen aan het kijken, maar we zijn ook nog steeds in gesprek hierover met gewoon uh, lijststromen. Om te kijken welke oplossingen er zijn, want inderdaad, de hallen is ideaal. Ja. En is verhaal van, van de lijststromen. Is van de lijststromen. En we hebben hem in gebruik mogen nemen van de lijststromen. In de verwachting dat hij heel lang zou blijven ja. leegstaan. En er wordt ook volop gebruik van gemaakt. Hè? Door die twee verenigingen, verenigingen Door die vereniging. Ja, absoluut. Ja. Ja. Ja. Ja. Nou ja. Ik moet er ook niet aan denken dat er nee, nee, eh, straks geen carnavals... Uh, nee, nee, nee, nee, nee dat het is gewoon dat heel maatschappelijk veel ja, meerwaarde heeft ja, de carnavalsoptocht. Ja, ja. Maar ja. natuurlijk ja. ook... Ja, jeugdvakantiewerk, uh, alleen dat? die heeft die hoogte niet zo nodig. Ja. Ja. Nee, het erge is, het... is natuurlijk dat er een fabriek failliet moet gaan om het carnaval te laten voortbestaan. Ja. En dat vind ik ook overdreven hoor. Ja, dat moet je niet hebben. Ja, dus. Ja. dus we wachten af. Ja. Deze week horen we meer wat dat betreft is deze uitzending, zeg maar voor wat ik kan vertellen, gewoon net iets te ja. uh, prematuur. Ja. Dus uh, wellicht volgende week of de week daarop dat we meer kunnen zeggen. Dan zijn we weinig. net te laat. Ja, dan ja. zijn ja. we net te laat. Treurig Treurig is dat als je maar één keer in de week een uitzending hebt. De volgende. Dus heb er iets? Nee, ik heb uh, niet echt iets belangrijks nieuws vanuit Gorle. Misschien heb ik een opmerking als we het hebben over gebruik van. Uh, uh, gebouwen die een andere functie krijgen omdat ze op een of andere manier leegkomen zo hadden we ook uh, de tuin in Gorle omdat daar een stukje uh, braakliggend terrein lag en elke keer als ik daar langs fiets of loop dan denk ik het ziet er prachtig uit maar ik zie er geen mens in nog niet misschien nog ja, niet, ik weet het niet. niet. Het, ziet er, het ziet er zo feestelijk uit. Het waren prachtige borders. Maar ja, is het alleen kijkgenot? Of... De stenen zitten niet echt lekker. M nee, de stenen zijn veel te koud. Maar ik loop er regelmatig, veel te koud. Doorheen. Te regelmatig ja. doorheen. Ja, als ik een stukje afsnij, ja. dan loop ik ook dat pad door. Ja, ik zou zeggen, als maar een om altijd: om... was, het winterambtenaar zou dat heerlijk voor me zijn ja. in de lunchpauze om daar even een heel klein beetje natuur te proeven. En ook blijven. Ik zou bijna ja. zeggen dat tuintje moet blijven. Want het is zo lang. Ja, leuk. maar dan zou zo je misschien midden... iets wat andere voorzieningen om te zitten moeten Top. hebben. Want stenen zijn echt koud. Ja, wat het leukste natuurlijk is? Hierboven is dus een tuin. Hè. Die noemen wij fraterstruin of kloostertuin. En die heeft potentieel dezelfde functie. Ja, ja maar er gebeuren wel dingen. Ja, er gebeuren ja, wel dingen. Ja, ze zijn ja, is toch plastic, geweest. Ja, ja. Ja. Nee, maar dus, dus als zeg maar gebruiksruimte, maar als vertoeverruimte, wat op de hoek van, uh, van de Kalverstraat wel kan, door er gewoon eventjes doorheen te lopen en een beetje rond te kijken en te denken: ja. goh, uh, het groeit toch wel lekker. Dat doe je aan deze kant niet. Nou, dan moet je naar uh, nee. de oude kerkstraat nee, lopen. daarvoor ligt het ook net een beetje verstopt. Ja, maar ja, het is ja. op zich wel een algemene tuin. en nou, voor iedereen bedoeld. En ja. de opzet was juist dat er heel veel gebruik van zou worden gemaakt. Ook van de mensen die rondom dit complex wonen. Oh. Hè? Ja. Ja. Aan de Vraterstuin uh, zelf. En dat is jammer dat je ja. dat gewoon niet zo heel veel ziet gebeuren. Misschien moet dat nog komen. Misschien inderdaad met een paar gewone latte banken. Gewoon een gezellige tuinbanken. Want het is wel een heel leuk plekje. Ja, Het is een heel mooie mooi tuin. En het ziet er ja. heel mooi uit. Ja. En ik vind het ook heel leuk dat midden in zo'n centrum zo'n tuin staat. Ik vind dat... Uh, ik, vind, ik, ik zou het ja, aanmoedigen om het te houden. Maar ja, ja, ik denken, het Het is een dure tuin. Het is een een hele dure tuin. Maar op zich ja... Ik zie er wel regelmatig mensen doorheen lopen. En in het weekend, op vrijdag, wordt er volop in die tuin gewerkt altijd. Ja, ja gewerkt. Ja. Maar dat mensen daar vertoeven. Dat ze zitten en wat ja. in die tuin blijven. Ja, dat, misschien dat... iets lezen en zo. Ja. Nee, dat nou, zie misschien wij. moeten we daar beginnen met voorjaar. Ja, ja, ja gaan goed, gaan dan gaan we gewoon zitten. We gewoon zitten. Een heel goed burgerinitiatief. Neem een kussen mee. Ja. Ga zitten op zo'n bankje. Ik wil een bankenplan. Een bankenplan, ja. Ja, ja, ja zo'n... Uh, ja. Ja, wat had ik voor het nieuws? Ja, ik heb ook even uiteraard die bouwhallen... want ik print carnaval en uh, draag ik altijd een warm hart toe... En uh, ik vind die optochten altijd ontzettend leuk. Ik heb, ik, ben, ik heb ook een paar keer gejureerd die optochten. En uh, er zitten echt hele mooie wagens bij. En ik vind het wat dat betreft. Uh, het niveau echt. Uh, ja is soms gewoon goed. Soms één jaar iets minder. Maar over het algemeen kijk ik er met plezier op terug. Dus ik, uh, ik draag het een heel warm hart toe. Dat had ik ook als onderwerp. En de tweede is. Dat heb ik even vlug gelezen. Sport tweelingzusjes te brouwen. Winnen goud en zilver. Met het synchroon zwemmen. Ik weet niet welke kampioenschappen. Ik weet het niet. <laughs> ik maar het ook het... niet. Ik heb het ook heel vluchtig nee, gelezen. Heel vluchtig heel gelezen. Heel snel even. En toen dacht ja. ik wel, dit is me opgevallen. Ik denk, goh, stel dat het inderdaad toch een belangrijke wedstrijd is. Anders staat het niet in de krant. Uh, dan is, zijn we ook op sportief gebied. Hè. Hebben we nog al wat, uh, wat sporters. Ja, en, uh, we hebben heel wat sporters. Dus ja, goholen echt... Uh, ja. Uh, blij om zijn. Ik heb ook ooit ja. bedacht, hè, wanneer je uh, uh, alle letters van Goren door elkaar heen hustelt, heb je glorie. Hè? En dat vind ik <laughs> dat <laughs> heb ik nog nooit gehoord. Goorlen in de glorie. Ja. Dus uh, misschien is dat wel een van de redenen waardoor wij zoveel topsporters uh, hier vandaan komen. Nou, zou het ja. ook niet zijn dat de voorziening op het gebied van sport hier best... Het eerste wat nu opvult, toen ik dertig jaar geleden hier kwam wonen, van een hoop sporthallen. Ja. En wat ongelooflijk veel sportverenigingen. En, en, uh, we hebben hier uh, bijna alles, hè? Ja, alles is We, hebben, we hebben handbal, we hebben uh, ja. boogschieten, we hebben uh, twee of drie keer tennis zelfs. Een pelikaan, we hebben ja. ten, een tennishal en we hebben ook nog LTC. Ja. Dan hebben we een Riel nog een tennisvereniging. Ja. Uh, we hebben twee voetbal, nee, drie voetbalclubs in, in, in totaal. Dus, uh, prachtige sporthallen, hockeyvelden, hockeyvelden. Mooi, ja. ja. Ja, maar dat altijd leuk is, want ik sport zelf ook goed. En dan loop ik, fiets ik zaterdags langs die hockeyvelden is een, een, een bewegen heel veel mensen. En ik vind dat altijd heel leuk om daar te zijn. Dus wat dat, zou dat, dat je misschien ja. voor jongs af aan hier al... Uh, daarom viel mij dat ook op. En oh, ja zwemmen, ja. Nou heb, nee, ja, we hebben ook waterspoor. Ja. Ja. Maar daar is het nooit zo druk. Maar daar is het nooit nee, zo druk, nee. <laughs> Ja, maar voor 65 plus, worden ja. de records gezongen. Ja, ja, ja. Als ja, ik het goed begrepen ja, ja, ja. ja. Is dat zo, ja? Nou ja, ik heb er vroeger wel. Nou het is geen wedstrijd, voor... dit programma zwemt er heel regelmatig. Ja. Oké, okay. al vandaag. Maar dan krijgen we terug gerapporteerd dat ze met z'n tweeën waren. Op hij is tweede ja. geworden. Ja. Nee, ik denk dat hij dan toch wel wil winnen. Maar, maar dit terzijde. Ja. Dat was mijn ja. nieuws. Ja. Nee. Wat mij eigenlijk het meeste opviel... was dat buiten uh, de carnaval... er geen uitspringend nieuws was... maar dat het toch eigenlijk nu... altijd wel iets gebeurt. Ja. Hier in, in horen. Er, er is iets hier in, in dit gebouw... een voorstelling. Er is ergens dat de harmonie rondloopt. Uh, er wordt gesport in wedstrijd... want de winkeliers worden ook steeds actiever. Kunst gebied gebieden ja. gebeuren. Dat, ja, ze oh, hier in de kloostertuin. In de in. Ja. Ja. Als je dat met een jaar of tien geleden... vergelijkt, denk ik... Nou. Ja, ik bedoel, geen, echt geen spectaculaire dingen... maar gewoon leuk om, uh, om te wonen. Er is ja, altijd dat... iets om naartoe te gaan. Maar dus zou je je, was... kun je bedenken waardoor dat komt? Als je het verschil ziet tussen nu en tien jaar geleden? Ja, voor een stukje is het natuurlijk toch mekaar aansteken... Van, uh, je ziet dingen gebeuren, maar inderdaad, het verenigingsleven, ja, precies. Ja, dat gaat ook wat met, uh, met ups en downs, uh, met golven erin. Nou ja, en nog eens zie je dan uh, dat dingen aantrekken, dat, uh, dat mensen weer, uh, weer actief gaan bewegen. Uh, dat, uh, nou toch, maar wil ik je een beetje tegenspreken, want ik heb dat altijd van Goorle gevonden. Uh, ik kom dus van, van, van, van, van het noorden en uh, ja, je gaat dan zoeken waar kan ik wonen. En terwijl het ons al direct gezegd, ga eens in Goorle zoeken, want daar is veel, een veel groter verenigingsleven. Daar stroom je als nieuwkomer ook veel makkelijk binnen. En dat is ook gebleken als je hier actief opstelt, dan ben je in een paar jaar tijd ingeburgerd. En dat, als ik er wel eens naar andere om, gemeente in de omgeving vergelijk, heb ik altijd van Goorle gevonden. Dat er op allerlei gebieden heel veel, heel veel te doen is. Op maatschappelijk gebied. Op, op, uh, we hebben een hele act, toen de tijd een hele actieve wereldwinkel. En, en nog wel. Maar, ja. maar, maar al, op al, welke kant je ook uitgaat. Toneel, muziek. Uh, uh, heeft Gorle altijd een vrij uitgebreid verenigingsleven gehad. En dus ik... ik, ik ja, ik moet het wel beamen ja. eerlijk gezegd ja. want ik want ben, jij bent dertig jaar geleden hier ja, komen ja. wonen, ik, ietsje, ietsje korter, maar dat was één van de, ja. de redenen om hier te komen ja. wonen. Je vindt meteen aansluiting ja. uh, en wil je iets en het is er niet, kun je het heel snel or op, op, organiseren, op, ja, organiseren en, ja. uh, ja, had hier zelfs een vrouwencafé. En nog een hele ja. leuke ook. Ja, dat, dat, dat was 30 jaar... Of ja, 32, 30 jaar geleden. Dat verwacht je niet. En een hele actieve, hele leuke... Dat, dat is grappig. Ja, ja, ja een, heel een leuk. vrouwencafé een Vrouwencafé. heel Een in de Wildakker was een heel leuk café... En, uh, nou, ik noem maar iets, hè? een Amnesty, die, uh, maar ook een wereldwinkel. Maar ook op, op, op sportief gebied, op, ja, op uh, muziek. Uh, een hartstikke leuke muziekschool waar al mijn kinderen op gespeeld hebben jarenlang. Dus ik heb dat altijd de kracht van Goorland gevonden. Daarom vond ik het ook toen dat de bezuinigingen aankwamen, ging het ook echt aan mijn hart. Ik denk, oh nee, <laughs> het is altijd over het Goorlandse kapitaal, maar dat was er ook echt. Ja, maar ja. het Goorlandse kapitaal is er nog altijd. Is er nog steeds. En als je het he? gewoon ja, ziet, ja, he? ja. Ondanks het zeer het die bezuinigingen in die tijd ja, hebben ja. gebracht Lucie, want ja. dan weet jij alles ja, van. dat weet ik. Nee, daar hebben we vaak met elkaar ja, over ja, gesproken. Ja, ja, ja. Um, uh, heeft het ook hele mooie andere initiatieven opgeleverd. Ja, ja. Kijk bijvoorbeeld wat de hobbystows uh, nu voor ja, iets is. Ja, nou ja. raak je een gevoelige slag. Oh, Daar gaan we het vanavond niet over daar gaan we het vanavond niet over Ten koste van een andere vereniging, maar oké. Okay. Ja. Nee, ja, dat ja, te, ja, ja. ja, te Daar wil, allemaal... wil ik dan wel een keer van je horen, ja, maar ja, dat ja, doen we dan wel ja, een, andere ja, ja, een andere keer goed. Ja, ja. Zullen we dan eens in Afrika het, gaan het, kijken? Het wordt pijnlijk begrijp begrijpen. Nee hoor, nee, helemaal niet. Nee, dat heeft te veel tijd in beslag om dat ja, te ja, ja. En dat staat niet op het lijstje. Dus dat, uh... ja, want zoals zo vaak met de berichtgeving over Afrika... Uh, twee keer goed en drie keer slecht. Eén uh, stap vooruit, twee stappen achteruit denk je wel eens. Ebola legt het hele continent uh, plat. Tegelijkertijd, uh, ik heb daar vrij lang gewerkt, uh, lees ik in stukken dat de economie hard groeit, dat uh, veel mensen onder de armoedegrens uh, uitkomen. Uh, dus ik ben dan weer positief uh, gestemd. En nu hebben we vanavond een vrouw in de uitzending. die ook beide kanten uh, kan laten zien. Want nou. ze heeft een scholenondersteuningsproject, noem ik het maar even. Ja. Maar daar gaat ze ons wat meer van vertellen. Het boekenfonds voor de kinderen van Kindergala. Nou, het is uh, Leonard die uh, zei van de week. Uh, toen we op vrijdag bij elkaar waren van uh, Afrika. Uh, Wordt zo vaak het verloren continent genoemd. En ik wil dat altijd tegenspreken, want Afrika is gewoon een continent in ontwikkeling. En heeft natuurlijk de afgelopen, nou ja, eeuwen, zeg. enorm veel doorgemaakt. Het gebied waar ik eigenlijk toevallig vorig jaar in terechtgekomen ben. dat is een zeer afgelegen gebied in Tanzania. De, het rurale Afrika. Geen. Uh, grote stad in de buurt, geen uh, enorme uh, uh, grote steden met veel mensen. De enige stad die wij aandoen is als we komen vliegen in Dar es Salaam. En dan is het twee dagen busreizen naar het dorpje Kilangala. En Kilangala ligt, even een beetje geografisch, uh, in de provincie Rukwa... en eigenlijk dat hele gebied is een beetje... kent, nie kent niemand is ook geen toeristengebied. Als mensen naar Tanzania gaan, dan gaan ze naar Arusha, vliegen ze op Arusha... en dan gaan ze de Serengeti in en dan gaan ze de Kilimanjaro op. En ja, dan hebben ze Tanzania gezien. Maar dat is echt niet zo, want Tanzania is een erg groot land... en het ligt prachtig aan de ene kant, aan de Indische Oceaan. In het noorden heeft het een stuk van het Victoriameer... En waar wij zitten, niet zo heel ver daar vandaan ligt het Tangaïka meer Wat de grens vormt met Congo. Als we twee dagen busreizen doen, dan hebben we zo'n 13, 1400 kilometer achter de kiezen. Waarvan één dag over asfalt en één dag over de rode Zandweg. Um, ik denk ook, um, we zijn daar. We gaan in december en daar blijven we zes weken weg. Ik ga samen met een vriendin waarmee ik vorig jaar ook naar Afrika ben geweest. Zij is al meerdere keren geweest, steeds naar hetzelfde gebied. En inmiddels um, ja, zie je toch stapje voor stapje een ontwikkeling in dat dorp. Daar is een paar jaar geleden een kleuterschool opgericht. En als het goed is, draait er inmiddels een lagere school... met de eerste twee of drie klassen, dat weet ik niet precies. En toen ik daar vorig jaar was, toen heb ik op de kleuterschool daar gewerkt. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, zou ik zeggen. Want uh, onderwijs is helemaal <tie> mijn vakgebied niet. Maar met kinderen... Ja, kijk maar naar je kleinkinderen, dat gaat altijd. En ik heb daar een eigen gouden tijd gehad. Maar wat mij opviel was dat er op die hele school geen enkel boek was. Niet voorlezen, geen plaatjes kijken, euh, niet over een boek praten of een verhaal vertellen. Uh, er werd wat taal betreft werd er op het bord geschreven. En de kinderen moesten dat naschrijven op leidjes en aan het eind van de les werd dat uitgeveegd. En dat was het. En toen dacht ik, dit is wel heel erg, vind ik. Want waar moet je beginnen bij een land in ontwikkeling of een dorp in ontwikkeling of een kind in ontwikkeling, is bij lezen en schrijven. En een kind moet door middel van onderwijs, door middel van uh, kennis tot zich nemen... op een gegeven moment <coughs> kunnen leren nadenken, keuzes maken, et cetera, et cetera. Dus bedachten we, we gaan nog een keer terug en we gaan dan met boeken. Want er is daar nog geen elektriciteit, geen zonnepanelen... En hele grote delen van Afrika, waar het een stuk beter gaat, die slaan een fase over. Die hebben geen boeken meer nodig. Die gaan meteen op hun tablet of hun laptop of hun smartphone werken. Maar daar is het nog lang niet zover. Dus um, we hebben contact met een aardgeverij uh, in Dar es Salaam een van de onderwijzers uit het dorpje Kilangala... die komt als wij aankomen vliegen op Dar es Salaam... komt hij met de bus naar Dar es Salaam... en gaat met ons mee naar de uitgever... om mee de boeken te beoordelen... welke in aanmerking komen voor de kinderen daar. En dan hopen we dus uh, met heel veel boeken... onder in de bus weer terug te gaan. En wat niet op voorraad is hopen we dan te kunnen bestellen. In die periode dat we gaan... begint daar... vakantie, kerstvakantie heet dat... bij ons. Maar kerstvakantie daar... is vooral werken op je landje... met poten... en zaaien. Want ja. de regentijd is al bezig... en dat mm. is de tijd waarin... de gewassen ja. moeten gaan groeien. En dat... Uh, ja... Dat betekent dat het wel eens... angstige momenten zijn in de bus. Als je vreselijke buien krijgt... de vorig jaar hebben we meegemaakt... dat op de rode weg de ruitenwissers van de bus het bijvoorbeeld niet deden. En ja... Uh, nou ja, dat is Afrika. Dat is echt volop Afrika. Gewoon de voorruit openen en doorrijden. Ja. Um, nou ja, in de voorruiten zitten dan vaak al grote spinnen, weet je. En spiegels die met elastiekjes vastzitten. En zo. Nou ja, um, dat is echt nog het Afrika wat wij ook wel kennen. En ik weet niet of jullie regelmatig naar Rudy Franks kijken en zijn uh, berichtgevingen. Ja, niet alleen over Afrika. Rudy Franks, ja, het is een grote, ik ben een grote fan van hem. Het is een uh, Belgische journalist die de hele wereld afreist. Naar, vaak naar probleemgebieden. Een man die beslist niet bang is. En uh, die een heleboel laat zien wat er aan de hand is in de wereld. Ik volg wel op zondagavond het programma over Afrika. Dwars door Afrika. Afrika. Ja, ja, ja ik precies. Het bijzonder ja. interessant. Gisteren ja. ging het over Angola. Ja. ja. Dat volg ik wel. Ja. Ja, ja. ja, ik probeer... Ik probeer ja. Nou ja, ik, ik ben al zo lang bezig met... Ja. gewoon dingen zien en lezen over Afrika. En het is eigenlijk een ongelooflijk uh, ja, continent... met zoveel historie en zoveel gruwelijkheden. En heel veel mensen zeggen nu van... Ja maar Therese, mm, ben je niet bang voor Ebola? Ja, iedereen... ...ziet en hoort over ebola en je moet er niet aan denken dat jou of je geliefdes het zou overkomen. Maar aan de andere kant uh, om paniek te zaaien, uh, dat heeft natuurlijk helemaal geen enkele zin. En ik hou de berichten in de gaten en uh, ik hoop dat ze tegen dat we gaan gewoon voor de mensen daar... Dat ze het een stuk onder controle hebben, maar de verwachtingen zijn anders. En... Nee, dat ligt op het niveau van een jaar of twintig geleden. Toen hadden wij in Joegoslavië met z'n allen een probleempje, meen ik. En er kwamen berichten van mensen met wie we samenwerkten uit Latijns-Amerika. Want het is wel gevaarlijk, buurlijk, hè? want er is een oorlog aan de gang. Ja. Terwijl wij zoiets hebben, want het is wel erg voor de mensen die getroffen worden. Ja. Ja, Tanzania... Precies ligt toch een heel stukje ver, verder verwezen ver ja. ver dus ver in West-Afrika. Ja, dat is het gebied waar dat is. Het is van die gruwelijke beeldvorming: ja, ja, ja, uh, ja, ja, uh, van ja, snelle halen, ja. vlucht thuis. En van, we eten geen vleermuizen ja. en, en dat soort ja, dingen. Ja. Hè, maar we zitten wel, in het dorp heerst aids, in het dorp heerst ja, ja. malaria. In malaria uh, heb je veel meer kans op dan op ja, ebola. Ja, weet je, precies. Um, ja. Maar wat mij interesseert, die boeken... Uh, zijn dat boeken die gericht is op het ontwikkelen van taal? Of is dat gewoon algemene leerboeken waarin... Uh, ja, ik noem maar geschiedenis, aardrijkskunde, uh, wat voor soort boeken zijn het? Nou, ik, we denken aan studieboeken, aan leesboeken... aan voorleesboeken, okay. aan woordenboeken, aan atlassen. atlassen. Ja. Uh, ja. Weet ja. je, een beeldvorming. Ik, ja. ik, ik geef op het ogenblik hier in Goorlen ook taalles aan een Syrische familie. En hij is analfabeet. Um, hij is nooit naar school geweest. Een man van inmiddels 30 jaar. Maar je merkt... die man mist een wereldbeeld. Ja. Die weet eigenlijk niet goed... hoe de wereld in elkaar zit. Hij, hij weet waar Syrië ligt... en waar hij gewoond heeft. En hij weet ook te vertellen... hoe ze gevlucht zijn. Maar... Um, de rest van de wereld... als ik het tegen hun, hun heb... Over, over Tanzania... ja, het zal wel, ja. maar waar ligt dat? <kijkt> He, dus je moet gewoon... een beeld van de wereld krijgen... en dat doet een atlas. Ik ja. was gisteren uh, met mijn kleinzoon bezig... net zes geworden. En dat kind, dat pakt... een groot atlas... pakt die prachtige... Uh, kaarten die er tegenwoordig zijn... van <kijkt> de wereld... En tekent op van die kleine kleefbriefjes de wereldbol aan elkaar op zijn manier. Niet helemaal correct, maar je ziet Afrika liggen, je ziet Amerika liggen, je ziet Australië liggen en Europa en Azië. Dus hij heeft de beleving van en, de wereld elkaar zit. Ja, ja, ja precies. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. En, ja. en natuurlijk, als je, als je een kind aan een globe zet en je vertelt erover dan heeft het kind al een idee van de wereld. Maar als je een atlas voor je neus hebt... die je kunt kaart voor kaart hè, bekijken... Ja. en zien uh, hoe de spoorlijnen door Tanzania lopen... en welke, welke steden ze aandoen... en hoe gaan ze van A naar B en waar stoppen ze. Ja, ja, en dat soort boeken. Mag ik vragen, hoe financeert u dat? Nou, dat is dus het boekenfonds van het Kila boekenfonds. Gala. En dat is wel heel grappig hoe het ooit begonnen is... Um, een paar jaar geleden dacht ik van, ik ga naar, eh, ik wil nog eens de laatste 400 kilometer van San, naar Santiago lopen. Gewoon, ik hoorde van iedereen die het gedaan had. Het is zo'n prachtige natuur en ik denk, nou, waarom niet? Maar goed, er kreunt af en toe een heup en er kraakt af en toe een knie en ik dacht, laat ik maar eens even nakijken. En ik ga naar de huisarts in België... en België meteen middags wordt er even foto's gemaakt... je krijgt je dvd'tje mee, je stopt het in de computer... en je krijgt de uitslag erbij. En mijn huisarts, meneer dokter, zit mij aan te kijken en die zegt... ik zou het niet doen. Nou, dat vond ik een leuke uitspraak. Hij zei niet, jij mag het niet of jij moet het niet doen... Hij zei, ik zou het niet doen. Toen kwam ik een paar weken later bij hem. en zei ik, ik ga naar Afrika. Nou, Toen viel hij helemaal bijna van zijn stoel. Maar goed, het feit dat ik op een of andere manier getriggerd was... door die tocht naar Santiago maakte... dat ik terechtkwam bij de Jacobushoeven in Vessem... En dat is een hoever waarbij pelgrimgangers vanuit het land... kunnen overnachten mm -hmm. en de volgende dag verder gaan lopen. Maar die hoeven hebben ook kringloopwinkels. Okay. Een kledingwinkel, een boekenwinkel en een huishoudelijke afdeling. En de opbrengst van die boekwinkels die gaat naar goede doelen. En aangezien ik een bevriend echtpaar heb wat daar werkt zei Harry op een gegeven moment... Therese, kom eens een verhaal vertellen over Afrika. Wie weet kom je in aanmerking voor een stuk van de opbrengst... van die kringloopwinkels voor een goed doel. En dat is gebeurd. En toen dacht ik, nou, de eerste set is, is gedaan. Ik ben dit jaar 70 geworden en ik zei tegen kinderen en vrienden en jongens... Als je 70 bent, dan heb je toch eigenlijk wat, alles wat je nodig hebt. Doe maar boeken voor Afrika. En zo uh, verspreid okay. ik het. En weet je, het zijn allemaal geen grootse dingen. Maar stukje bij beetje worden het steeds meer boeken. Ja. Erg leuk. Ja, dus ja. het is gewoon. En een waarom privé Tanzania heeft, Bent u er ook via. Tanzania komt doordat die vriendin mij daar oh, okay. ja. op een gegeven moment uh, enthousiast voor heeft gemaakt. Het had ook. Uh, Oeganda, Oeganda kunnen Oeganda zijn. Oeganda, Oeganda kunnen zijn, ja precies. <laughs> Namibië. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. ja. Zullen we jou succes wensen? Bijzonder ja Op je tocht. Ja, ja dankjewel. dankjewel. En horen hoe het afgelopen is. Ja, dat, dat, dat kom ik vertellen. En heb je nog boeken nodig van particulieren? Of? Nee, we gaan daar boeken kopen. Okay. Dat het is helder. Het is daar de economie, het is daar de taal Swahili. En ik denk ook aan boeken niet alleen in Swahili, maar ook in het Engels voor de wat Precies, oudere ja. kinderen. Dan gaan we ook naar een stukje muziek. Ik dacht, de zomer is voorbij. Wij nemen afscheid met de vierjaargetijden. Dat kunnen we nog steeds doen, maar de zomer gaat nog door. Dus wij kregen het Allegro Non molto. Thank you. Absoluut, daar ben ik van vertuigd. Ja, dit was de zomer. We hebben daar een voortijdig einde aan gemaakt, want het gaat nog heel lang door. En het is een heel mooi stuk, want we gaan naar de zorg. En moeten wij ons zorgen maken over de zorg. Morgen is de gemeenteraad en dan worden er veel besluiten genomen, als ik het goed begrepen heb. Uh, de krant van uh, vandaag, zowel de NRC over psychische hulp als de volkskrant ja. over hebben de gemeenten hun uh, zaakjes uh, wel van op orde. orde. Ja. Somber beeld, somber beeld ja. en goorden elke wethouder die wij gesproken heeft zegt: wij hebben onze zaakjes op orde. Het komt allemaal goed. Uh, platform Minima en de KBO's zijn niet helemaal tevreden als ik een reactie uh, kort samen uh, mag vatten over hoe het proces verlopen is. Maar tevredener over de uitkomst van het proces. Ik denk dat ik het zo toch wel redelijk samenvat. Zo zonder in alle details ja, uh, ja. te gaan. Met enige zorg over hoe dat dan in, in de toekomst gaat. Uh, zullen we beginnen met de centen? Want iedereen roept van gemeentes moeten geld bijleggen. Uh, komt het wel uit? Wordt er niet veel uh, wegbezuinigd wat wij nuttig uh, vinden? Ja, ja. Wat staat ons hier te wachten uh, vanaf 1 januari? Wat gaat er echt veranderen? Wat er echt gaat veranderen? Uh, heel veel eigenlijk. Um, jullie weten dat uh, elke gemeente, dus ook gemeente Goorlen... Uh, juist door de manier waarop de transitie, zoals wij dat noemen... Hè, de veranderingen in de zorg... Uh, op een andere manier moeten worden vormgegeven. Dat we ook uh, grote kortingen krijgen op de uh, uitkeringen... die we krijgen van de landelijke overheid. En dat betekent dat je... Uh, uh, ...een aantal opties hebt, dat je of je moet sowieso bezuinigen. Daarnaast hebben we ook de opdracht gekregen... ...om het beter te gaan doen dan het nu is uh, geweest. Dus je moet, doordat je dichter bij mensen staat als gemeente zijnde... Uh, ...ligt ook de verwachting dat je mensen beter kent... ...en sneller kunt anticiperen op, uh, op de zorgvraag er is. En um, het klopt inderdaad uh, dat, je, dat je aangeeft... ...dat uh, elke wethouder in Goorle zegt, we hebben het voor elkaar... Maar dat is ook de overtuiging die we hebben. En we hebben het voor elkaar, omdat wij uh, heel duidelijk een keuze hebben gemaakt om op een wat innovatieve manier met nieuwe klanten om te gaan. Dus we zeggen voor het jaar 2015 zeggen we van als je kijkt naar de WMO, hè, want dat is mijn core business. Mm -hmm. Jaak Sperber, de wethouder, uh, uh, doet uh, met name jeugd- en de participatiewet. Maar kijk je naar de WMO en de, de taken van de AWBZ, met name de begeleiding die op ons afgekomen. ...hebben we aangegeven van dat wij 2015 voor klanten die nu al een indicatie hebben vanuit de AWBZ... ...die hebben een overgangsjaar. He, dat uh, betekent wel dat we in de loop van 2015 met hun in, in gesprek gaan over wat er gebeurt na 2016. En een nieuwe manier van aanpak gaan wij doen met alle klanten die nieuw komen, nieuw binnen, binnenstromen vanaf 2015. En het grote voordeel zelf vind ik voor een gemeenschap scholen is dat we... Zo groot of juist zo klein genoeg zijn. En dat is het mooie eraan. Dat we juist heel goed kunnen volgen. Kunnen monitoren. Wat we doen met klanten. Uh, hoe dat zorg wordt vormgegeven. Of dat de ondersteuningsvraag ook echt de vraag is. Wat er andere oplossingen nodig zijn. Dus we kunnen heel tijdig bijsturen. En daar gebruiken we 2015 voor. Een grote stad bijvoorbeeld als Stilburg. Kan dat niet. Die heeft zo'n groot log ambtelijke organisatie achter zich staan. Dat het heel moeilijk is om op die manier uh, nieuwe klanten te kunnen volgen. En ja, wij zijn klein genoeg om het wel te kunnen. Dus zo'n grote steden kijken ook naar ons het komende jaar hoe wij het gaan aanpakken. En wat moet ik me voorstellen bij klanten volgen? Klanten uh, nou, volgen. Wat we gaan doen is met uh, wanneer er nieuwe klanten komen, gaan we op een hele andere manier met een klant uh, aan tafel. Dat doen we al een aantal jaren. Hè? De zogenaamde keukentafelgesprekken. Mm -hmm. Daar hebben jullie wel vaker over gehad ja. en van gehoord, denk ik. Um, Wie heeft nog een keukentafel, zeg ik? Ja, maar ja. ik heb er wel gehoord. Ja, precies. Nou, dat, dat betekent dat je bij de klant thuis of aan het loket... Ja. gewoon uh, heel duidelijk de vraag achter de vraag... wat er nou precies speelt, helder krijgt. En dat je niet alleen maar kijkt naar de vraag... maar het hele leefdomein van iemand erbij betrekt. Want bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt om een scootermobiel... is het... Uh, uh, vanaf ja, al een paar jaar niet meer zo, dat we zeggen van, uh, oké, okay, u kunt niet meer goed fietsen, dus u krijgt een scootermobiel. Nee, je moet de vraag achter de vraag helder krijgen. Waarom wil iemand graag een scootermobiel? Is het eenzaamheid? Is dat de eigen, echte problematiek? Of uh, heeft iemand andere behoeftes? Dus het kan best zijn dat er andere oplossingen daarvoor veel, uh, een veel betere maatwerkondersteuning is dan het geven louter van een scootermobiel. Dus er worden heel veel dingen in kaart gebracht. En dat doe je samen met de klant en met iemand uit de directe omgeving van de klant, als de klant dat wil. En vervolgens kom je tot een, uh, zo noemen wij het met een heel duur woord, een ondersteuningsarrangement. Daarmee bepaal je samen met de klant van nou, wat is er nodig? En wat voor manier kun je wel of niet participeren? Wat kan de klant zelf? Wat zijn de eigen, ja. wat zijn de eigen oplossingen? We kan in directe omgeving doen, maar dat doen we al jaren. Hè? Dat is ja, niet iets wat is al, ja. dat is al zo. Wat we nu gaan doen ook, op het moment dat je zo'n arrangement opstelt met een klant, dan um, uh, is het zo dat de klant vervolgens een keuze heeft uh, uit een aantal aanbieders. Hè? We hebben een aanbestedingstraject hebben we afgerond uh, halverwege oktober. En eh, dat is het vernieuwende en het innovatieve wat we doen. Eh, stel je voor dat je samen met de klant tot de oplossing komt. Iemand kan eh, op het gebied van huisvesting eh, niet meer goed voor zijn huis zorgen. Dus zijn huishouden niet op orde houden. En hij heeft niemand in zijn directe omgeving die dat regelmatig voor hem doet. Die eh, zeg maar een keer de was komt ophalen of iemand die gewoon andere zaken voor hem oplost. Nou, dan moet je ervoor zorgen in feite, om te kijken van nou wat voor manieren zijn er mogelijk dat iemand dat wel kan gaan doen. Dat kan zijn, dat je ondersteuning nodig hebt hebt. Nou, dat kan een arrangement zijn dat je met de klant afspreekt en vervolgens kan de klant eh, kiezen. Die kan kiezen uit een aantal aanbieders die die hulp geeft bij hem. De klant kan ook kiezen voor een pgb, dat is ook een mogelijkheid. Wat wij achter de schermen doen, dat is dat wij eh, afspraken maken met zowel de klant als met de aanbieders, dat wij gaan sturen op resultaten en, op mate, en die resultaten worden gemeten, dus even ingewikkeld uitgelegd op, naar een mate van zelfredzaamheid. Dus wat we eerst deden, als ik het voorbeeld van hulp bij het huishouden aanhoud, was gewoon een indicatie stellen. Iemand kan bijvoorbeeld uh, het zware huishoudelijke werk niet meer doen en uh, iemand woont in een huis met etages. Dus dat betekent volgens het protocol dat je drie uur hulp bij het huishouden nodig hebt. Wat wij nu gaan doen, is uh, tegen de klant zeggen: Van ja, u heeft inderdaad ondersteuning nodig. Welke aanbieder wil u? En dan gaat vervolgens de klant samen met de aanbieder aan tafel zitten. En zij gaan samen kijken, want wij zijn ervan overtuigd dat de aanbieders, ze zijn pro -pro professionals in het werk, mm -hmm. die weten veel beter wat er achter die voordeur gebeurt, ja. dan een gemeenteambtenaar. Dat was ook mijn onderliggende vraag. Ja, ja die weten ook veel meer. Ik kan je zeggen, we zijn een kleine gemeente, maar ik denk die toch... Weten met, dat, die weten dat toch toch veel, veel beter. Te maken. Die ja. weten ja. precies ja. Okay. wanneer zij de koelkast open doen van of dat... <coughs> Uh, uh, de kaas beschimmeld is, dus als je ja. beschimmeld is, dan kun je bedenken van ja, is, is iemand nog in staat om de regie in zijn huis te, uh, te voeren, die zien gewoon wanneer iemand vier uur over een krant gebogen zit en er is geen pagina voorbij gegaan, dat er wat anders aan de hand is, dat zijn dingen die mensen die gewoon één keer in de week zo'n drie, vier uur komen veel beter zien. Dus maar die bepalen... hier van uh, klanten hebben keuzevrijheid. ja. ja. En ze kunnen dan in feite, dat is de suggestie die ik hieruit ja? oppak, met meerdere aanbieders gaan praten over wat hen past. Tegelijkertijd lijkt mij dat een tamelijk arbeidsintensieve werkwijze. Dus hoe nou. reëel... ...is het voorspiegelen dat je keuzevrijheid... Ja. Uh, ja, en hoe reëel is het als mensen hun huis verwaardozen... ...zichzelf verwaardozen, hoe kunnen ze dan nog keuzes maken? Nou, ik zal twee vragen apart beantwoorden. Het is niet de bedoeling hè, dat klanten met verschillende aanbieders in, in de zee gaan... Hè. ...je hebt een bepaald arrangement en je gaat met de klant samen... ...dat doet nog steeds de klantmanager van... ...wie vindt, denk je, hè, dat het beste bij je past... Hè? ...dat kan een, een thebe zijn, dat kan een andere aanbieder zijn... Dan gaat die aanbieder, die gaat met die klant praten van, nou uh, we gaan uh, en je maakt afspraken wat voor resultaat dat je wil dat er wordt bereikt. Hè? Bijvoorbeeld, uh, je kunt je voorstellen dat iemand die uh, in een ziekenhuis heeft gelegen, even een simpel voorbeeld en een heupoperatie heeft uh, ondergaan. Dan is het resultaat niet dat je over twee jaar nog iemand helpt bij het huishouden. Dan heb je een heel duidelijk resultaat afgesproken van, nou binnen zoveel weken is dat afgebouwd en dan moet je daarna controleren. Maar of dat, het nou, dat een hulpaanbieder daar dan zes uur in de week komt... of twee uur in de week bij die klant... afhankelijk van de mogelijkheden die die heeft, dat bepalen zij samen. Wat de gemeente dadelijk doet, is gewoon met de aanbieder afspreken van... wij sturen op resultaat, dus je krijgt een bedrag... naar aanleiding van het resultaat wat je haalt. Dus we gaan niet meer per uur betalen. Dat is een hele andere manier van denken. Voor zowel organisaties als voor uh, uh, ons ook... Ja, maar dat lijkt me nu zo lastig. Als nu het resultaat niet behaald is, dan krijgt dus de aanbieder niet betaald. Ja. Nee, dan Maar die zegt dat... van het komt door de klant. Nee, nee, dat kan niet. Nee, zo werkt het niet. Nee, maar... Ja, maar dat zeg je wel. Wie wordt er dan op ja. resultaat gestuurd? Ja. Nou, er wordt op resultaat gestuurd. Dat betekent dat uh, de aanbieder met de klant een soort zorgplan opstelt... Waarin je kunt zien hoe dat de resultaat moeten worden uh, bereikt. En wij gaan dat resultaat op een gegeven moment controleren. Hoe we dat gaan doen, dat bekijken we in de komende maanden. Op wat voor manier we dat gaan doen. En met name de, de mate van tevredenheid van de klant over wat voor hulp hem wordt gegeven... is daarbij erg leidend. Is dat ook een resultaat? Want ik zit te denken, stel je bent inderdaad hoogbejaard... Ja. en uh, je hebt hulp nodig... maar wat kan je niet meer leiden tot een resultaat? Ja. Jawel, juist wel. Het resultaat kan zijn dat je moet zorgen... Uh, re resultaten bereik je ook op mate van een, ja, een bepaalde zelfredzaamheid matrix. Hè. Iemand is of volledig zelfredzaam kan je resultaat oh, ja. zijn. Maar je resultaat kan ook zijn dat je uh, er alles aan doet dat iemand niet verder achteruit gaat. Oké. Okay. Dat kan ook ja, een resultaat zijn. Dat je kan zijn. soms altijd hulp nodig Ja dat zonder kan. dat dat ooit leidt tot ja, verbetering. Maar dat moet zijn. wel je doelstelling zijn dat met de hulp die je biedt dat iemand niet verder achteruit gaat. Okay. In zijn, niet in zijn gezondheid, maar in de mate waarin hij bijvoorbeeld het, het, het huis kan blijven schoonhouden. En dat kan betekenen dat die zorgaanbieder of langdurig of tijdelijk meer zorg moet gaan leveren. Dus veel meer maatwerk. En het kan voor uh, iemand in één straat bijvoorbeeld betekenen dat de zorgaanbieder drie uur komt. Dat kan ook betekenen dat de zorgaanbieder twee weken later daar gewoon zes uur komt. Dat kan. Ja, het resultaat, ik, ik snap... ...theoretisch hoe dat uh, kan werken. En ik zie hele groepen waar dat uh, goed bij kan gebeuren. Maar je, hebt, je geeft zelf het voorbeeld van iemand met een heupoperatie. Dat zijn de makkelijke gevallen. Ja, tuurlijk. Uh, daar, daar kom je heel snel uit ja. uh, met elkaar. En dan kun je nog ruzie hebben over... ...ik wil een paar uur meer in de week... ...want dat maakt mijn ja. leven makkelijker. Klaar. Uh, ik denk aan de meer psychiatrische gevallen. Ja. Uh, die ja. grensgevallen... Ja. Uh, waar klanten het probleem zijn. Uh, die willen niet in het gareel, die doen niet uh, wat afgesproken is. Uh, die laten zich moeilijk sturen en die kun je tegelijkertijd niet laten vallen. En ik denk aan hoogbejaarden uh, waar een redelijk grote kans is dat ze er niet op vooruit gaan. Dat ze niet gelijk blijven, maar dat ze erop achteruit gaan. En dat is voor veel mensen een tamelijk realistisch scenario. Niet in één of twee jaar, maar in vijftien jaar, in twintig jaar. En bedoel, dat proberen mensen te klassificeren en daar meer zicht op te krijgen over wat voor deelgroepen hebben we nu in het bestand. Mm -hmm. uh, dat snap ik, maar dat beeld is denk ik ook voortdurend aan verandering uh, onderhevig. En voor een aanbieder lijkt het me heel lastig, om, want je moet dat invullen in die zelfredzaamheidsmatrix. Ja. En dan zie je dus dat van niveau 3, jouw klant is teruggezakt naar niveau 2, terwijl je echt keihard je stinkende best hebt gedaan en iedereen er ook eigenlijk wel tevreden over is en toch gaat erop achteruit. Ja, en dan moet je bijstellen. Dan moet je in elk zorgaanbod, of dat je het nou op deze manier doet, of op een andere manier, dat kan. Maar toen was het geld op. Ja. Want uh, er zijn zoveel zorgvragen geweest met Schippen en zijn, zijn we net rondgekomen. En nu blijkt in juni uh, dat zeven klanten uh, toch een, een stapje teruggezakt zijn. En er is meer ja. zorg nodig dan op 1 januari verwacht. Ja. Kijk, wat we hebben gedaan is gewoon wat we kunnen doen. Hè? Het is natuurlijk... Het is natuurlijk een, een situatie waarin we uh, niet 100% weten, lang niet, wat er precies ja. op ons af gaan komen als gemeente. Dat is duidelijk. We hebben ook van zorgkantoren en van verschillende instellingen ook lang niet alle cijfers binnen. Dus je moet hoe dan ook werken met aannamers. Maar per 1 januari 2015 moeten we er wel klaar voor staan. Dus je moet gewoon... Uh, ...werken met ramingen, met dingen waarvan je denkt dat het, het beste is. We hebben gewoon in het voortraject ook met heel veel zorgaanbieders... ...heel veel contacten gehad, heel veel gesprekken gehad... ...over deze nieuwe manier van uh, zorg bieden en, uh, en uh, met zorgvragen omgaan. Daar uh, hebben we tot nu toe hele positieve reacties van alle aanbieders uh, op uh, gehad... ...en iedereen wil daar zijn steentje aan uh, bijdragen... Maar je kunt niet alles voor zijn. En het moment dat je zegt van het geld is op, dan hebben wij een open eindregeling. We hebben nu op, uh, op basis van alle aannames en alle ramingen die we hebben gemaakt, hebben een aantal voorstellen gedaan. En iedereen die daarin past, want we hebben één uh, regel gemaakt, één visie. En het is niemand mag tussen wal en schip vallen. Dat betekent dat wanneer het niet lukt voor de middelen die we nu hebben, hebben we een open eindregeling. Dus niemand valt tussen wal en schip. En dan moeten we het uit de algemene reserves halen. En misschien moeten we daarna op basis van andere cijfers en andere gegevens. Moeten we dan over twee jaar op een andere manier misschien nog verder gaan bezuinigen met de zorg. Maar nu gaan we op dit moment gaan we echt voor het innovatieve. Om te kijken hoe we op een andere manier zorg beter vorm kunnen geven. Dat we maatwerk voor iedereen hebben. En dat vinden we heel erg belangrijk. Zo zijn wij bijvoorbeeld uh, een van de weinige gemeenten. In de omgeving. Dat doen we wel samen met Hilvarenbeek en Dongen op dezelfde manier. Oostwijk uh, wijkt een beetje af. Uh, door de manier waarop we nu willen gaan werken, willen we er alles aan doen om te zorgen dat hulp bij het huishouden, bijvoorbeeld de maatwerkvoorziening, blijft in de WMO. En dat is vrij ongekend. En wat is de consequentie daarvan? De consequentie dat mensen die gewoon uh, uh, uh, door beperkingen hun huishouden niet meer uh, kunnen doen. Uh, en niemand heeft een omgeving die hun helpt daarbij, hè? bijvoorbeeld een echtgenoot of gebruikelijke zorg, een beroep kunnen doen op de WMO. En daarvoor in aanmerking kunnen komen. En andere gemeentes hebben de hulp bij het huishouden helemaal geschrapt mm. uit het WMO. En dat is een dermate algemene voorziening dat je gewoon zorg kunt kopen. En dat doen wij niet. En als we het over die andere groep hebben, de, de, want veel van de discussie de afgelopen twee jaar is ook gegaan over psychische hulpverlening. Ja. En de specifieke problematiek eh, daarvan, hoe denkt Goor dat te gaan aanpakken? Nou, we hebben um, uh, voor de specifieke pro problematiek, we hebben natuurlijk dadelijk wanneer mensen met een hulpvraag komen aan het loket. We zijn nu al twee jaar bezig om medewerkers van het loket op te leiden. Het zijn allemaal... Uh, uh, HBO plus medewerkers. Maar niet alleen maar HBO plus medewerkers die vanuit de WMO veel ervaring hebben. Maar ook uh, mensen die werken voor uh, maatschappelijk werk. Uh, zijn ook loketmedewerkers. Er komt dadelijk iemand van jeugdzorg bij. Er komt uh, uh, een heel diversiteit aan hulpverleners in het loket werken. Die daar verstand van hebben. Ook juist van die groep. Uh, daarnaast. Uh, het is natuurlijk het meest makkelijke, hè, het voorbeeld wat ik noem, wanneer je een enkelvoudige, een, ja. een simpele aanvraag hebt en je kunt het meteen afhandelen. Vaak juist, en dat geef je heel terecht aan, met uh, psychosociale en psychiatrische begeleiding is er veel meer aan de hand. En kun je dat aan het loket niet simpel 1, 2, 3, gewoon de vraag achter de vraag helden krijgen en precies inschatten wat er nodig is. Daarom hebben we daarbij een specialistisch team. Waar gewoon afvaardiging zitten van uh, uh, zeer gespecialiseerde zorgaanvragen. Kijk bijvoorbeeld een afvaardiging van Compaan in De Bocht. Kijk naar de GGZ. Kijk naar de GGD. Kijk naar... Uh, je zou er bijvoorbeeld, uh, wat we ook kunnen doen, een mogelijkheid. Is een psycholoog laten uh, uh, komen. We kunnen uh, een orthopedagoog laten komen. Allerlei instellingen en organisaties die kunnen deelnemen wanneer we denken dat het nodig is om deel te nemen aan het specialistisch team om voor die klant specifiek het juiste plan op tafel te krijgen. En zo gaan wij dat aanpakken en dat doen we met jeugd, maar dat doen we ook met psychosociale en psychiatrische problematiek. En dan kun je ook doortrekken naar dementie. Ja, maar ik denk dat dat toch problemen van een net iets andere orde ja, klopt. zijn. De mensen ja. is natuurlijk sterk gericht qua aanpak op proberen mensen zo lang mogelijk thuis, thuis te, te houden. Ja. Uh, met ondersteunende voorzieningen ja. die daarvoor uh, nodig zijn. En daar zit al 30 jaar een probleem. Uh, weet ik ook uit eigen uh, ervaring, omdat dat gewoon heel lastig is. Ja, klopt. Nou, als je, je ouders verder weg wonen, uh, is dat allemaal niet zo makkelijk bij te houden. En de buren doen dat wel, maar knelpunten uh, al om. Mm -hmm. En daar is ook heel veel van... noem het maar huishoudelijke zorg... juist weggebezuinigd. Uh, die nu heel mondjesmatig weer terugkomt. Omdat daar juist een stukje van de oplossing zit. Bij de psychische hulp is nog steeds de discussie van, ja, kun je dat überhaupt wel als, als gemeente? Moet je daar niet in grootschaliger verbanden uh, aan de slag vanwege de complexe aard? Omdat een deel van de groep waar je het over hebt ook geen vaste woon- en verblijfplaats uh, heeft. Nee. In een inrichting vaak geplaatst moet worden, een deeltijd of, of voor ja. een langere periode. En dat... Uh, Nee, ik, ik hoor wat je zegt. En dat zijn ook situaties. Hè? We doen het tweeledig. Twee dat is waar we lokaal hebben, altijd gezegd. waar we lokaal kunnen inkopen, dus lokaal kunnen organiseren. en iemand thuis kan blijven wonen. dan doen we dat ook. En waar het regionaal moet worden gedaan, gezien de complexiteit van de problematiek. Uh, moeten we dat ook regionaal inkopen... want daar heb je juist gewoon sterk gespecialiseerde instellingen mm -hmm. zitten... die gewoon, denk aan een RIBW met opvang in huis... Daar, dat zijn hele andere uh, uh, zaken dan uh, iemand thuis be be begeleiden. En dat doen we gewoon regionaal. En dat doen we ook met jeugd. Mooi. Want oh ja, de klok tikt weer ja. onvermijdelijk door. En de gemeenteraad morgen... Hamerstuk... Gezien de lange voorbereiding? Of ben ik nu te optimistisch? Uh, het is geen hamerstuk. We hebben een hele lange intensieve voorbereiding gehad. Waar we de Raad echt uh, van begin af aan bij alles hebben betrokken. Uh, voor heel veel raadsleden zal het een hamerstuk zijn. Ik vermoed dat... Uh, uh, ja, dat het voor een groot gedeelte... Iedereen uh, zich heel erg goed kan vinden hierin. Misschien nog kleine de details. Want de Raad krijgt ook keuzes. Hè? Dus dat is niet voor niks. Dus... Uh, Kleine details dat ze een afwijkende keuze zou kunnen hebben, een paar raadsleden, maar ik denk dat de grote lijnen, wat ik heb uh, gemerkt in de commissie wel zijn, uh, is men uh, enthousiast. En heel snel, laatste vraagje. Het volgsysteem, krijgen we daar tussentijdse rapportages van, om daar iets van te kunnen zien uh, hoe het loopt? Hoe bedoel je volgsysteem? Nou, je gaat aan de slag per 1 januari ja. met tientallen honderden uh, nieuwe klanten. Daar gebeurt van alles mee. Er worden inspanningen gedaan. Soms lukt het, soms lukt het niet. Er worden ja. ervaringen opgedaan. Ja. En dat willen we natuurlijk graag terug worden. Ja, dat, dat komt terug. Dat gaan we naar de raad doen, zo, sowieso. We gaan uh, uh, geregeld rapporteren wat de, uh, wat de afspraken zijn. We hebben een doorontwikkelprogramma voor het loket. En uh, wij uh, uh, zullen ook... Uh, een aantal volkssystemen gaan ontwikkelen waardoor we het kunnen doen. En dat rapporteren we terug. En waar we bij moeten stellen, gaan we in 2015 ook bijstellen. En dan komen we hier weer terug. Dank aan onze gasten Mario Immink en Therese de Vries... die gelukkig druk gaan blijven. Volgende week is er weer een uitzending, maar dan een uur literatuur. En deze uitzending is terug te vinden op internet.